Samen met Econ en Hold My Hente nummer 29 in de Euro Breakdown. De hitlijst van Europa. De 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze hier voorbij op CFM Zandvoort. Ondertussen vrijdag 7 januari, half vier tijd, dus voor uh... ZFM, Westkust weer weerbericht. Vandaag grijs bewolkt en afhankelijk zelfs wat mistig. Maar de mist die verdwijnt. En de rest van deze vrijdag heeft de bewolking dan de overhand. Uit die bewolking valt vanmiddag van tijd tot tijd zelfs wat lichte regen en motregen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 En de wind die, uh, wordt uh, door de wind wordt zachte lucht aangevoerd, waarin de temperatuur zelfs weer kan oplopen. Dat is naar waarden rond de 8 en de 10 graden. En dat dus allemaal boven het vriespunt. Zaterdagavond, zondagnacht, blijft het dan droog en klaart het uh, voorzichtig weer wat op. De temperatuur daalt dan naar een graad of twee en er waait een uh, sterk in kracht afgenomen west- tot zuidwestelijke wind. Zondag aanvankelijk aan de balk te kamp, maar vooral in de middag zien we ook nog even de zon. Het blijft overal in de regio wel droog en de wind waait uit zuidwesten.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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen de afrit Gooimeer en Blarikum 3 kilometer. En aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting Den Haag. Tussen het knooppunt Watergraafsmeer en de rij 5 kilometer door een spoedreparatie. De rechter rijstok is dicht. Ook de A10, maar dan de A10 West naar Zaanstad. Tussen de afrit Haarlem en de Koentunnel 3 kilometer. En op de A12 Utrecht Den Haag staat tussen Harmelen en Nieuwebrug drie kilometer. Tot zover, Dennis, Tot zover de verkeersinformatie. Ah, bb, ja, dat zei ik al, Dennis. Dankjewel. Dumb. Crazy, but too late.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 De zingel van Duffy op CFM. Dat well, well, well. nou, zou leuk zijn. Kom er gewoon vier keer zelf te zingen aan. Well, well. ik bettero vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Uh. Yeah, I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth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 The things that we could do in 20 minutes, girl, say my name, say my name, wear it out, it's getting hot, crack a window, air it out, I can get you through a mighty long day, soon as you go, the text that I write is gonna say.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 En deze week hoort zij met uh, The Only Gunner Will bij de snelste daler. Van 10 stak ze naar 21. En dit was haar op 23. What's my name? Diezelfde Rihanna. Daar zit één plaat tussen en die zat daar vorige week ook al op 22. De week voor de man die bekend werd met zijn duet met B.O.V. Natuurlijk over Bruno Mars en zijn nieuwe single heet A Grenade. Easy come.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 Ze zitten blijven van 2011 is Bruno Mars. zijn single grenade. In zijn achtste week blijft hij dus zitten op nummer 22. En vinden wij deze week op nummer 30. Zeven plaatsen vlies in de 14e week Nelly en Just a Dream. Michael Jackson, Akon, Hold My Hand in de tweede week. Vijf plaatsen omhoog van 34 naar 29.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 When. We...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 De aanloop naar het referendum over onafhankelijkheid van Zuid-Soedan verloopt ondanks enkele incidenten zonder veel geweld. Er zijn weldingen over van doden bij aanvallen van rebellen op het Zuid-Soedanese leger. Maar over het algemeen leeft de bevolking volgens waarnemers met vreugde en enthousiasme naar het referendum toe. Vanaf morgen kunnen de inwoners van Zuid-Soedan stemmen over onafhankelijkheid. Bij voldoende opkomst wordt Zuid-Soedan op 1 juli een nieuwe staat als een meerderheid voorstemt. President Bashir van Soudaan heeft gezegd dat hij zich neerlegt bij de uitslag. Wel heeft hij het zuiden gewaarschuwd voor instabiliteit als het zelfstandig wordt. De afspraken over het referendum werden gemaakt na een jarenlange burgeroorlog. In Praag is de Tsjechische politicus Gieri Dienspier overleden. Dienspier verwierf eind 1989 als minister van Buitenlandse Zaken wereldfaam, toen hij met zijn Duitse collega Kenscher het ijzeren gordijn kapot knipte. Hij begon zijn carrière als journalist.